10 uur dan net wel met het NOS-jaar.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 Demonstranten in de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben een standbeeld van Lenin omver getrokken en het daarna met hamers bewerkt. Het beeld van de stichter van de Sovjet-Unie herinnert de honderdduizenden pro-Europa demonstranten aan de historische banden tussen Oekraïne en Rusland. De betogers willen die banden inruilen voor banden met de Europese Unie. Volgens de BBC heeft de oppositie president Yanukovych 48 uur de tijd gegeven om de regering te ontbinden.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 Met Jeroen Stophorst. Goedenavond, welkom bij de zondagseditie van Langs de Lijn... over een sportweekend dat bijna voorbij is. Een weekend waarin Vitesse de koppositie in de Eredivisie wist te behouden. En dat deed de ploeg van Peter Bos met verven. 6-2 werd het tegen PSV. Ik vind de uitslag te hoog hoor, 6-2. Maar 6-2 winnen is, is niet gewoon, voor niemand niet... Dat is voor geen enkele topploeg is dat gewoon om hier te winnen. En dus ook voor Vitesse niet. Zo dus natuurlijk heel bijzonder. Ja, zo direct een uitgebreid gesprek hier in de studio met Peter Bos. En we kijken terug op twee derbies van vandaag. In onze top 5 bespreken we ook het fenomeen Jorien Termors. Dat ze een topper is in het shorttrack. Dat wist we al. Maar ook op de lange baan was ze dit weekend de snelste. Het enige wat ik doe is gewoon hard schaatsen links omgaan. En uh, dat is voor mij belangrijkste. Moeten haar concurrenten zich zorgen maken over de duobaan van Termors in sortie? Pauline van Deutekom geeft het antwoord zometeen. En het bijzondere verhaal van Jocelyn Tienstra. De oud van de Oranje Handbalsers vecht al jaren tegen een kwaadaardige hersentumor. En ze is nu als keeperstrainster bij de Wereldkampioenschap in Belgrado. Uiteindelijk ga ik dit niet overleven. Maar uh, we blijven gewoon vechten om uh, een zo goed mogelijk leven te hebben. Dus met uh, hoge kwaliteit en waar ik de dingen kan doen die ik leuk vind. Een bijzonder verhaal zo direct dus. En natuurlijk blikken we ook vooruit op de finale van de Hockey World League. Vannacht in Argentinië tot 11 uur in Langs Lijn. Ja, er was een hoop te doen over de twee derbies die vanmiddag gespeeld werden in de betaalde voetbal. Laten we beginnen met de IJssel-derby. Na 26 jaar stonden Goehe de Eagles en Pax Zwolle... weer eens tegenover elkaar in de eredivisie. Het zorgde voor plaagstootjes tussen de sportersgroepen over en weer... met als climax het stelen van de kampioenschaal van Pax Wolle uit 2012... door fans uit Deventer. Een spannende wedstrijd leverde het allemaal niet op. Pax Zwolle was kansloos tegen de Eagles. 4-1 werd het voor de ploeg van Foukeboy. Het resultaat van een goed bedacht plan. Ja, ik ben eigenlijk vanaf afgelopen donderdag uh, gaan denken naar deze wedstrijd. Omdat we Herenkles midweeks nog hadden. En, uh, ja, ik had eigenlijk al vrij snel uh, in mijn hoofd een plannetje wat ik, uh, wat ik ooit geleerd heb uh, van, een, uh, van, een, uh, van een trainer uh, die ik heb gehad. En die was trainer van uh, Peck Solle. En dat was, uh, uh, dat heeft hij ook een keer toegepast bij AZ, overrompelingstactiek. En uh, ja, ik ben eigenlijk vanaf donderdag zat dat al in mijn hoofd hoe ik uh, het wilde invullen en... Zeker Zwolle die uh, ja, voetballend uh, een goede ploeg heeft. Alleen ja, als, je, als je er vol in gaat, en zeker in derby... Uh, vond ik nou net uh, de ingrediënten bij elkaar komen om dat toe te passen. En, uh, ja, het puzzeltje viel fantastisch in elkaar. Want Voordat ze het in de gaten hadden, stonden ze al 2-0 achter. Het ja, was eigenlijk maar één fase waarin Zwolle wat meer de bal had. En, hè, en misschien gevaarlijk had kunnen worden. Dat was eigenlijk kort voor rust. Ja, klopt. Uh, hadden we even moeite om ook zelf uh, de bal in de ploeg te houden. Iets te makkelijk de bal kwijt, waardoor de druk uh, wat toenam. En ja, daar werd pek uh, wat, wat, uh, wat gevaarlijker. Maar ja, verder uh, was dat het ook. En uh, dat, dat ligt niet zozeer alleen aan, aan hen, maar vooral aan ons. En uh, ik vind dat we fantastisch hebben geantwoord. Uh, we staan op twee punten van hun. En uh, ik denk dat we de dit weekend en de week uiteindelijk uh, heel goed hebben afgesloten. Ja, en zo'n overwinning telt ook in Deventer, hè? Ik bedoel, je kunt van iedereen winnen, dan geef, krijg je een schouderklopje... maar nu ga je op de schouders. Ja, ja dat klopt, maar dat is gevaarlijk, hè? Dus uh, laat mij nog maar lekker met mijn benen op de grond staan... want uh, ik weet hoe het is om op de schouders te zitten. Uh, het, het is heel makkelijk om, uh, om dit te doen, dan lig je er weer naast. Dus uh, gewoon lekker uh, normaal blijven doen... maar wel even genieten van deze overwinning. Je begint antwoord. Aan wie dragen we deze overwinning dan op? Want wie is die trainer die jou het voorbeeld gaf van die overrompelingstechniek? Dat was Ko Ariels. Dus Foekenboy in gesprek met Roland van der Geer. Gaan we van de IJsseldarby naar de Rotterdamse derby in de Jubilar League? Speelden Sparta en Excelsior gelijk? 1-1 werd het. Het was voor Sparta de eerste wedstrijd na het ontslag van Adrie Bogers. Rob Fleur sprak met interim trainer Arjen van der Laan. Wat heb je de afgelopen week gedaan? Veel praten. Uh, veel praten, nou, in ieder geval veel duidelijkheid gegeven denk ik, uh, in, in de manier hoe ik, het, uh, hoe ik het aan wil pakken met hun, uh, eigenlijk aangegeven dat ze vooral verantwoordelijkheid naar elkaar toe hebben om, om eigenlijk uh, zowel zonder bal als met de bal uh, op het veld uh, te spelen en uh, ja dat zijn vooral dingen waar ik uh, het in heb gezocht. Er zijn nog twee wedstrijden tot de winterstop, wat gaat er gebeuren met je? Uh, als ik het wist zou ik het nu wel zeggen, maar dat is, dat is onbekend. Uh, in principe heb ik uh, drie wedstrijden de tijd om, uh, om in ieder geval iets neer te zetten. En, en, en voor mijn gevoel is dat ook een periode waarin ik, uh, waarin ik eventueel een lange verblijf kan afdwingen. En ondanks dat denk ik dat de club ook gewoon verder zal kijken naar de meest geschikte vanaf 1 januari. En uh, ja, dat, dat is niet aan mij. Je hebt het hoogste diploma. Wil je verder? Ik wil, ik wil zeker verder, ja, absoluut. Nee, ja, de, uiteindelijk is het wel zo dat je je diploma haalt om aan de slag te gaan. En, uh, ja, ik, ik, ik ben heel blij met de kans in ieder geval hier, en, en, en, maar niet, uh, niet alleen voor de korte termijn. Nee, maar dat lijkt me ook heel vervelend, als je per 1 januari hoort van dat er weer iemand komt, dat zou dan geloof ik nummer 15 uh, van de trainers zijn in 10 jaar, is dat niet wat veel? Het enige waar ik, waar ik me eigenlijk op concentreer nu is, is gewoon deze, deze drie weken. En daar hebben we nu nog twee weken van. En, en daarin probeer ik het maximale eruit te halen. Daarin probeer ik mezelf zo goed mogelijk neer te zetten. En daarin probeer ik voor de club het zo goed mogelijk uh, in te richten de komende weken. En, uh, en, en dan gaan we rond in de eens dus kijken uh, waar het toe leidt. Zou je het accepteren als je iemand boven je krijgt? Ja, ik weet niet of je daar een keuze in hebt. Nee, dat vraag ik aan jou. Nee, ja, ik, eh, nogmaals, ik, ik concentreer me nu echt op deze twee weken. En ik heb dat deze week ook gedaan, hè, want iedereen zal er deze week ook wel van alles van hebben gevonden. En, en daar hou ik me nu niet meer bezig. Kun je daarvan afsluiten? Dat je alleen ja. maar precies je eigen weg ja, gaat? Jawel, ja, ja. Als speler en als trainer heb ik, wel, uh, heb ik daar in ieder geval wel de, de vaardigheid om, om me bezig te houden met de dingen waar ik invloed op heb. En me niet zoveel bezig te houden of, of ik laat me niet uh, leiden door dingen waar ik geen invloed op heb. Tot slot, heb je contact gehad met je voorganger, Adrie Bogers? Ja. Wat heeft hij gezegd tegen je? Ja, we, dat is eigenlijk alleen aan het begin van de week geweest... om aan te geven van, uh, hoe ik de samenwerking heb ervaren met hem. En, en, en dat ik het uh, spijtig vind voor hem dat die keuze is gemaakt. En, uh, ja, ik, ik respecteer hem vooral als een hele fijne collega... Om, om, omdat ik met hem goed kon samenwerken. En daar, uh, daar is hij bij gebleven. Heeft hij, wat heeft hij tegen jou gezegd? En succes, zo werkt de voetballerij. Ja. En daar heb je lang genoeg ervaring mee, dat je ook weet hoe, hoe, hè, hoe het werkt? Ja, nee, maar zo, zo gaat het toch. En, uh, ja, daar hebben we wel mee te maken. Uh, nog twee examens, moet ik het zo noemen? Ja. Stevige werken. Ja. Arjan van der Laan, de interimtrainer van Sparta. En misschien straks wel de hoofdtrainer voor de rest van het seizoen van Sparta. Dat na twintig speelronden op de vierde plaats staat in de Jupiler League. Acht punten achter de koploper, tot recht. Met de Wereldbekerwedstrijden in Berlijn is het eerste deel van het schaatsseizoen afgesloten. Een belangrijk, zeer belangrijk deel. Natuurlijk, alles duidt dit seizoen om februari. De Olympische Spelen van Sochi, maar de startplaatsen per land voor die spelers... Spelen, moet ik zeggen, worden verdeeld op basis van het wereldbekerklassement na vandaag. Tijd dus om de balans op te maken. Sebastian Timmerman eh, aan de lijn. Oh, Sebastian, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Ik, ne ik neem aan dat we over Nederland ons geen zorgen hoeven te maken. De volle buit binnen heeft... Ja, dat klopt. En uh, uh, dat betekent dus vier startplaatsen op uh, de kortere afstanden. Zeg maar tot en met de 1500 meter. Bij zowel de mannen als de vrouwen. En uh, drie startplaatsen op de langere afstanden. Plus de ploegenachtervolging. Er is echt geen moment geweest dat dat uh, ook maar een beetje in gevaar kwam. En nee. dat klinkt heel logisch en heel simpel. Maar dat is toch wel eens anders geweest in het verleden. Uh, denk aan de vijf kilometer bij de vrouwen. Dat is nog wel eens een, uh, een punt van zorg geweest. Uh, vier jaar geleden kan ik me herinneren. Dat de vrouwen bij de ploegenachtervolging, de laatste wereldbeker voor de spelen, ook alles uit de kast moesten halen uh, om zich te plaatsen. Dat ging uiteindelijk wel goed, dat lukte allemaal. Maar zo vanzelfsprekend is het dus in het verleden niet geweest. Dus dat betekent nee. dat het in de breedte goed zit. De vraag is natuurlijk of, het allemaal, of al die posities worden ingevuld. Hè? Met de uh, nou ja, korte hoe... afstanden ja, hoe ze, hoe ze inderdaad worden ingevuld. Uh, want er mogen dus nu uh, maximaal tien mannen en tien vrouwen naar, uh, naar Sochi. Ja. Uh, en dat wordt nog een heel gepuzzel. Maar goed, dat, is, uh, ja, dat zien dat is... we allemaal in december. <laughs> Dan wel. gaan we, we tussen kreft en oud genieuwd ja. uitgebreid over praten. Ja. Uh, welk land is een grote verliezer? Is er überhaupt een grote verliezer wat, wat die startplaatsen betreft? Ja, Duitsland. Duitsland is echt uh, een grote verliezer. En dat komt vooral door de ploegenachtervolgingen uh, wat mij betreft. Uh, bij de mannen gaan ze niet... Dat was een, een net nietje, zeg maar. Maar goed, dat, dat is ook niet van spreken dat ze wel waren gegaan. Bij de vrouwen is dat echt een grote klap. Want uh, de vrouwen werden uh, olympisch kampioen... in zowel Turijn als in Vancouver. Maar ja, dat was natuurlijk een hele andere tijd. Toen was Vriezingen er nog bij, was Arnschutz er nog bij. Uh, had je dames nog als Lucille Opitz die mee kon rijden. Uh, Matsjerot, uh, uh, Vulker, noem ze allemaal maar op. Perstein ook. Dat is de enige die nog over is van, uh, van die generatie. Duitsland... Uh, was de laatste jaren al niet meer zo'n toonaangevend... zoals dat in het verleden is geweest. Maar dit uh, toont wel aan dat het in de breedte uh, toch echt ja. wel uh, problemen heeft daar. Ze hebben Perstijn nog, ze hebben Wolf nog. En dat zijn vrouwen toppers, maar wel op leeftijd. En daarachter zit een groep subtoppers... of een, een groep dames dat uh, ja, achterin uh, meerijdt. Maar dan zie je op zo'n onderdeel als de ploegenachtervolging... dat het dus niet genoeg is in de breedte om uh, de Spelen überhaupt ja. te bereiken. En dat is voor een windsportland als Duitsland toch een kadeklap ja ook jammer wellicht hè. als als, als nou, titelverdediger zo mag je dat nooit niet noemen geloof ik bij de spelers maar toch mooi als zij erbij zijn ja, ja zeker weten huh? zeker weten ja. uh, nou ja, het zorgt er in ieder geval voor dat Nederland er nog meer favoriet is <lacht> bij, ook bij de vrouwen ja. zijn er nog meer problemen voor, uh, voor, voor landen uh, bijvoorbeeld de, de, de, de Noren Nooren uh, ja. ook zo'n wintersportland dat maar geen echt schaatsland uh, meer is ja, ja, dat is dan vooral bij de mannen hè, het, het probleem. Bij de langere afstanden vooral. Eh, drie plekken dan nog wel ten nauwe nood op de vijf kilometer. Maar eh, als eh, een Siemens, Spieler, Nielsen... twee tiende langzamer had gereden in Salt Lake City... Eh, dan waren dat maar twee plekken geweest. De ja. tien kilometer, waar het toch altijd logisch was... dat er drie nooren aan de start stonden in het verleden. Nu slechts twee, twee plaatsen. Um, en ook dat was kantje boord... want als Bukku twee seconden langzamer was geweest. En dat is niet zo heel veel op een tien kilometer vorige week in Astana, dan was dat ook maar één plek geweest. Dus ook dat is wel tekenend dat het ja. uh, bij de Nooren... op die langere afstanden zo moeilijk is gegaan. Uiteindelijk vervullen ze op die afstanden ook een bijrol waarschijnlijk in Sochi. Dus ja, heel veel maakt het ook niet uit. Nee, nee, waarschijnlijk wel. Maar goed, dat, dat het is wel tekenend. En het ja. betekent ook dus dat er voorlopig geen nieuwe dreiging... voor de Nederlanders uh, aan zit te komen uit dat toch schaatsland Noorwegen. Hoe is het met de dreiging uit de Verenigde Staten? Altijd goed als die Olympische Ringen weer uh, in beeld komen? Ja, dat zie je ook dit seizoen weer. Uh, Davis, goed. Vooral in Noord-Amerika. Iets minder uh, uh, ook dit weekend. Uh, vooral in Berlijn. Maar die staat er echt wel weer straks met te spelen. Henson goed. Jonathan Cook komt er weer aan. Uh, dat soort gasten hebben de studie weer even stilgezet. Uh, Zetten alles weer op, uh, op het schaatsen. Dat zie je dan ook terug. Met Joey Mantia hebben ze een nieuwe naam erbij. Komt uit het inlineskaten. Nou ja, de dames Bo en Richardson zijn onverslaanbaar op de 1000 meter. En wat dan opvalt is als je kijkt naar hun noordenburen, naar Canada, dat daar de echt de neerwaartse spiraal lijkt ingezet. De Canadese mannen met de hakken over de sloot als titelverdedigers gekwalificeerd voor de ploegenachtervolging. En bij de vrouwen, bijvoorbeeld op de 5 kilometer, niet eens een startplaats. Terwijl dat toch altijd een afstand was in het verleden ja. voor bijvoorbeeld Groves, Hughes, maar ja, alle druk ligt nu op de schouders van Nesbitt. En die lijkt er toch een beetje onder te bezwijken. Er was totaal niet een vorm de afgelopen maand. Ja, dat is toch uh, heel anders dan vier jaar geleden... toen de Spelen in, uh, in Vancouver werden verreden. En de Canadezen er veel beter voor stonden... ook in de breedte dan nu. Oké, en Timmerman, Op naar het uh, OKT. Dankjewel. Uh, okay. Zometeen in de, de top vijf nog aandacht voor het fenomeen. Jorien Termors.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 In the courtroom Muziek uit Nederland van dit moment. Chris Berry en Perquisite, Let's go. We gaan beginnen met de top 5. De opmerkelijkste en belangrijkste momenten van het sportweekend. Totaal ondemocratische gekozen Door onze redactie van Langs Lijn. We tellen af met... Nummer 5. Ranomi Kromo voor de start van de 50 meter vrije slag. Het onderdeel waarop ze olympisch en wereldkampioen is. Goeie start van Kromo Die meteen na de onderwaterfase al een flinke voorsprong heeft... En Tromo Wijjojo haalt vol door op de tweede 25 meter. En dan kan er dus een goede tijd op de klokken komen. 24-20. Kijk eens aan. Uitstekende race van Ranomi Tromo Jojo, 1500ste boven haar winnende tijd van Londen en Barcelona. En met de vorm lijkt het dus wel goed te zitten. En dat is mooi nieuws met hoog op het EK Kortebaan van volgende week. Voor het eerst sinds alle zwemverschuivingen in Eindhoven stond er een belangrijke wedstrijd op het programma. De Swim Cup Amsterdam betekende het wedstrijddebuut van Christian Sloof als coach van Renault Micromigiojo. En de zwemmers die haar volgden naar de jonge trainer. Hoe pakte dat uit? Met name voor de Olympisch kampioenen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Nou nou, wat was het onrustig in Zwemland de afgelopen weken. Een einde van het tijdperk heb ik het al genoemd. Met het uh, vertrek van Jacco Verharen naar Australië. De dat Nederlandse zwemmen zijn kampioenen maken. Gisteren brak Nederlands belangrijkste zwemster... Ranomi Kromovi Jojo met bondscoach Marcel Wouda. De breuk tussen Kromovi Jojo en uh, Marcel Wouda. Ze wil niet langer met hem samenwerken. Maar nu staan ze als vanouds op het startblok in Amsterdam. Bedankt,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 nou voor mij voelt het niet uh, lastig of geforceerd of uh, ongemakkelijk. Ja, het valt eigenlijk uh, nou, het, het valt mee, dat klinkt heel raar, maar in ieder geval de verwachtingen zijn uitgekomen. Uh, had verwacht en gehoopt dat Chris uh, ja, dat allemaal uh, in korte tijd kon handelen. En, uh, ja, dat, is, uh, dat, dat is me heel goed gelukt, dus dat, uh, ja, petje af voor dat. Zo is het Ranomico met Jojo dus goed bevallen. De eerste wedstrijd onder Christian Sloof, hoe was het voor de coach?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 kwestie van uh, ook nog uh, die inhoud kweken en dan komende zomer dat uh, samenvoegen tot een goede uh, race. En dan een tweede nieuwe pupil, Wendy van der Zanden, die moest zich nog plaatsen voor het EK in Berlijn. Op de 400 meter wisselslag moest ze zich revancheren voor uh, ja, de mislukte wedstrijd op de 200 wissel gisteren. En dat lukte. Ik zag, ik, ik was zo kapot dat ik uh, niet eens mijn tijd keek. Maar ik hoorde allemaal gejuich uh, van de tribune. <lacht> dus toen dacht ik, oh, ik ga toch maar stiekem even kijken. Ja, en ik zat eronder. Dus ik, ik was blij, maar ik kon het niet uit, want ik was echt uh, heel moe. Ja. Het was denk ik voor jou ook wel eventjes een momentje... omdat het de eerste wedstrijd was onder jouw nieuwe coach, hè? Ja, ja, dit is inderdaad mijn eerste echte wedstrijd onder, uh, onder Christian Maar ja, het, het gaat hartstikke goed. En in de training gaat het goed. Uh, de samenwerking is goed, dus... Ja, ik, ik ben van mening dat, dat, dat, uh, dat de chemie er juist in de trainingen moet zitten. En uh, in de wedstrijd is het gewoon een zaak om de puntjes op de i te zetten. Uh, ik ben gewoon iemand die, die gewoon zijn eigen ding doet in de wedstrijd. En natuurlijk uh, ja, heb je daar van tevoren even een praatje van nodig van ja, hoe ga je race en zo. Uh, maar dat, dat zit goed. Ja. Hoe tevreden is de coach na afloop van deze swimcup? Ja, ik ben wel uh, bovengemiddeld tevreden. Okay. Uh, ik heb veel van de dingen waar we op hebben getraind, hè, dus starten, keren onder water, heb ik wel teruggezien. Nou, je ziet wel dat, hè, dat, dat die omschakeling van kort naar lang, uh, over de hele breedte hadden daar mensen wel uh, moeite mee. Um, maar de tijden die mijn zwemmers hebben gezommen waren ook niet verkeerd hoor. Dus, uh, en, en zeker vandaag was daar een goede dag. Dus uh, ja, bovengemiddeld tevreden. Of moet je zeggen dat de eerste echte testcase toch het EK van volgend jaar is? Uh, nou, dat wordt in ieder geval wel het echte, het echte serieuze uh, moment. Ja, dus misschien in die zin kun je dat wel zeggen, inderdaad. Rano, micro, we gaan verder met onze top 5 en komen uit bij een pupil van Jeroen Otter. Is het een short of toch een schaatster? Nummer 4. Bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Berlijn... rijden de vrouwen vandaag de 1500 meter. En net als gisteren maakt Jorien Termors haar opwachting in de B-groep. Uh, op koers, uh, ja. ja. Uh, dat was het een beetje zo de planning. Gisteren verraste zij alles en iedereen met de snelste tijd op de 3000 meter. Als dat dan de snelste tijd van de dag is, ja dat is, dat is mooi. Maar het zijn toch wel twee gescheiden toernooien. Zo'n B-programma in de ochtend en, uh, en het middagprogramma. Ze verbetert haar persoonlijk record en het zeven jaar oude baanrecord van Annie Vriezingen. We rijden niet zo heel veel op de lange baan. Ik, ik, ik probeer het zo simpel mogelijk te benaderen. Er zijn een aantal ronden die tel je bij elkaar op. En dan kom je op een eindtijd. En dat, blijkbaar kunnen we dat met Jorien heel goed, heel goed inschatten. Het hoofdmenu is, is het shorttrack schaatsen. En uh, dit is een heel mooi uh, als je dit zo bij kan doen en dat doet ze ook goed. En dan is het nu de beurt aan de concurrenten uit de A-groep. Ja, we wisten al dat Jorien Termors uh, het naast het shorttracken ook goed doet op de lange baan. Op de 500 meter en op de 3 kilometer kwamen ze bij de wereldbekerwedstrijden van Berlijn uit in de B-groep. Ze had nog geen wereldbekerpunten uh, vanwege het shorttracken natuurlijk eerder dit seizoen. En bij de afstanden vandaag, uh, dit weekend moet ik zeggen, won Ter Mors. En haar tijden waren beter dan de tijden van de winnaressen uit de A-groep. Vandaag kwam ze uit op de ploegenachtervolging. En daar pakte ze goud met Irene Wust en Marit Leenstraat. Natuurlijk was Jorien Termos blij met deze kans. Mooie rit, denk ik. Mooie ervaring kunnen meepakken die ik nog niet, uh, niet had, natuurlijk. En uh, denk ik denk heel goed gereden met, uh, met z'n drieën. Nou, je weet natuurlijk wel hoe het is om met een, met een groepschaatsers op het ijs te staan. Uh, maar wat is dan die ervaring die je nu hier hebt meegepakt? Nou, de hele setup natuurlijk... Uh, hoe je rijdt, hoe je staart, hoe je de wissels doet tijdens de rit. De hele beleving. En uh, ja, ook het fysieke aspect, hoe voelt zo'n rit? En uh, het zijn wel dingen die wel heel belangrijk zijn uh, om uh, als ervaring op te doen. Ja, ging, het, ging het dan ook goed? Of heb je nu ook al wel punten waarvan je zegt van, ja, dat had wel beter gekund? Nou, ik denk voor de eerste keer dat, uh, dat ik heel tevreden mag zijn uh, met deze team. Ja. Van buiten lijkt het een beetje alsof je over het ijs vliegt. Voelt dat voor jou ook zo? Nee, in principe niet. Uh, ik rij gewoon mijn rondjes. Ik rij, uh, om met techniek en uh, fysiek ben ik sterk. en ja, Als je weet wat je kan, dan uh, ja, dat is het geen wetenschappelijk rekensommetje om, uh, om te laten zien dat je hard kan schaatsen. En je hebt hier dat, dat baanrecord van het weekend ook gereden, op de 1500 meter. Uh, is het iets wat jou uh, stimuleert op weg naar de Spelen die voor jou gecombineerd zullen zijn tussen short track en lange baan? Nou, Het is niet eens zozeer een, een stimulans, maar meer een, uh, een bevestiging dat we op de goede weg zijn. En uh, dat ik heel hard kan schaatsen op een lange baan. Uh, Ondanks uh, ja, de weinige uren die ik maak op het lange baanheids, probeer ik die uh, heel specifiek te benutten en uh, nou ja, dat werkt wel zijn vrucht al. Is er voor jezelf een verschil in benadering en in druk tussen uh, een short track wedstrijd en een lange baan wedstrijd? Nee, zeker niet. Die druk uh, die leg ik mezelf op en ik heb bepaalde doelen die, uh, die ik in mijn hoofd heb. en uh, ja, Dat maakt het niet veel anders voor het short track als voor lange baan. Over die, die, die ploegachtervolging. Hoe gaat het nu verder? Ik bedoel, je hebt nu aangetoond dat jullie kunnen winnen, ook met jou in de ploeg. Maar ja, je wil straks op de spelen natuurlijk in die ploegachtervolging staan. Hoe ga je dat afdwingen? Hoe werkt dat? Nou ja, ik denk dat uh, het KKT heel hard gereden moet worden. En uh, Daar moet je gewoon plaatsen voor je, voor je individuele afstand. Daarna is het gewoon ook aan Arie. om uh, ja, te bepalen wie uiteindelijk de ploegachtervolging kan rijden. Ik kan alleen maar hard schaatsen en mijn best doen. En uh, ja, De rest uh, is aan Arie eigenlijk. Ja, of is er ook nog ruimte voor, voor lobbyen? Zijn er bijvoorbeeld iemand als iedereen VUS die daar misschien nog wel een grotere uh, uh, inspraak in heeft? Ik heb geen idee. Uh, daar hou ik me niet mee bezig. Het enige wat ik doe is gewoon hard schaatsen linksom gaan en uh, dat is voor mij belangrijk. Jorien Ter Termors, zoals we haar kennen met die, die laatste zinnen. We gaan erover verder praten over dat fenomeen Termors. met houd en analyticus voor de NOS. Paulien van Deutekom, goedenavond Paulien. Hoi, goeie avond. Ja, ze pakt het goud met de ploeg vandaag. Uh, Jorien Termors. hoe vond je haar optreden tussen die andere twee? Ja, ze rijdt gewoon hartstikke goed. Ze rijdt er netjes, uh, netjes tussen. En met elkaar rijden ze echt als een team... Uh, naar een uh, ontzettend snelle tijd op een, uh, op een uh, laaglandbaan. En uh, ja, het is een mooi team. Ja, hoe, hoe kom je... Uh, of tenminste, pardon. Hoe uh, hoort zij echt in die ploeg, vind jij? Ja, zij ze hoort zeker in de ploeg. Als je ziet wat zij... Uh, kijk, een ploegachtervolging... Uh, ik denk dat je dan toch moet kijken naar een 1500 meter rijden met een, uh, een goede 3 kilometer. En uh, nou. Nou ja, ze rijdt hier natuurlijk uh, een dijk van de 1500 uh, uh, hier dit weekend. En dan een hele goede 3 kilometer. En dat laat ze sowieso elke keer zien. En uh, als ze ja, dit team laten zien dat ze, dat ze bij de beste van de wereld horen. Ja, er werd dit al even gespeculeerd. de beste van de wereld zijn. Ja, er werd er gespeculeerd door Steven Dalebout van, goh, Hoe kom je nou in zo'n team? Hoe kom je in zo'n team? Nee, hoe kom je, kom je in zo'n team? Is, uh, door, nee, wat ik zeg, door dat je te laten zien dat je dat je, je kwaliteit hebt uh, uh, op een 1500 en een 3. Je moet wel de snelheid aankunnen. Uh, maar je moet het ook kunnen volhouden. Er uh, nou, uh, wordt natuurlijk gekeken naar de rijders. Van, uh, wie zijn er geschikt voor? En uh, ja, Daarbij is het ook weer... Uh, uh, ja, dat Koopsi bepaalt natuurlijk van welke, welke rijders daar voor in aanmerking komen. Ja, maar heeft het ook nog iets te maken met, het, met, met lobbywerk wellicht? Als iedereen zegt, toch de kopvrouw van die ploeg... van ja, ik, ik, ik heb die ter morste graag bij... dan komt ze er eerder bij dan dat uh, uh, niks zegt? Nee, er wordt gekeken gewoon naar, uh, naar wie zijn de beste, beste rijders... wat is het beste team... En wat is een goede samenstelling. en uh, nou, Tot nog toe, het is dus wel zo dat er uh, drie keer gewonnen is. Dus drie keer staat er wel een heel sterk ja. team uh, van Nederland. En wat dat betreft is er een luxe positie Je kan ook zeggen, die en... andere teams uh, hebben ook een streepje voor. Um, nou ja, die andere teams. Nou, goed, alle teams laten zien, alle rijders laten zien... dat ze bij de beste van de wereld als een team kunnen rijden. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk heel, heel sterk. Want als je straks naar de Spelen gaat... Kijk, dat is in februari, dus het is niet deze maand. En dan kan alles wel weer iets anders zijn. Dus wat dat betreft is het gewoon goed dat wij goede rijders hebben staan. En dat zie je eigenlijk ook aan de 1500. Want al die dames die zitten steeds aan de top van de 1500. Dus het laat toch wel zien dat die, uh, die Nederlandse dames goed voorstaan, ja. Ja, hoe wordt er tegen Jorien Termors aangekeken in de lange baanwereld? Uh, nou ja, als een ontzettend talent en ontzettend... Uh, uh, ja, ze, ze, ze laat wel steeds zien dat ze bij de beste rijdt. Als je kijkt van, uh, tenminste hoe ik het zie, is van, ja, ze, ja, ze rijdt op het NK, rijdt ze bij de beste. En nou, ze besluit toch, want S is, de shortrick is eigenlijk haar hoofding, de sport waar, ja, waar misschien wel haar, op haar hart het meeste, meeste ligt. En, uh, maar ja, als ze die stap naar die lange baan maakt, dan rijdt ze elke keer gewoon uh, bij de beste van de wereld mee. En ook dit weekend weer heeft ze gewoon de beste tijd van 1500. En ja, heeft het gewoon een, uh, ja, een kans hebben voor medailles straks. Ja, het heeft de ploegenachtervolgingen nog mee te maken... dat het, het zit laat in het programma hè, van de Olympische Spelen. Ja, ja. Zij heeft dan al wel heel veel geschaatst, hè? ook omdat ze het short track erbij doet. Kan ja, dat nog voor ja. problemen zorgen, denk je? Nou ja, goed. Weet je, dat, het enige wat voor, dat, dat kan voor problemen zorgen... als het in die zin... als uh, stel als het is dat Jorien uh, aan het eind van die weken ja. moe is en, en echt te moe. Kijk, het is zo in zo'n team moet je wel eerlijk zijn... naar je eigen lichaam en naar, naar je, je eigen presteren... Dus als jij niet goed bent, dan zou je dat ook aan moeten geven. Want je wil dat het beste team rijdt. Maar om heel eerlijk te zijn. Kijk, Jorien, die rijdt is gewend om, uh, om, om veel te starten in een, uh, in, een, in een week of in een weekend. En ze zullen wel alles aan doen om, uh, eh, om elke dag dat zij start. Om ja. dan gewoon zo scherp mogelijk aan de start te staan. Zijn ze bang voor haar? Um, nou, ze rijdt wel een loeihard. Ja. Uh, maar zij is niet de enige die loeihard rijdt. Dus wat dat betreft, nee, maar... uh, is het wel mooi dat eigenlijk. Het, ja, ik denk dat de meeste rijders uh, haar ook zien van. Het is meer een stimulant. Kijk eens, uh, zij rijdt zo hard. Dus het zet iedereen op scherp, denk ik. Ja, ze gaat medailles pakken hè, om te spelen van Sortie. Dat kan toch haast niet anders? Um, nou nee, ja, dat, dat ga, die uitvoering ga ik niet doen, want dat is in februari. En dat zou uh, als zij zo rijdt, als ze nu rijdt, dan okay. heeft ze heel veel kans. En <laughs> nog even dan voor de ploegwachtervolging. Die zijn ja. wel uh, uh, uitgesproken favoriet hè, dit keer. Um, ja, ze zijn ze zijn de, deze ploeg uh, de is gewoon ook. heel is gewoon heel sterk. Ja, kijk, ja. Ja, dat, dat is ook wat ze wat ze, wat ze laten zien. En uh, maar goed, het is wel um, kijk, ze winnen nu alles en dat is heel mooi. En uh, ze moeten wel dat, dat vasthouden richting, uh, richting de spelen natuurlijk. Dat is duidelijk. Dank je wel, ja. voor jouw uh, analyse. Pauline van de Utenkom. Ja, graag gedaan. Over het fenomeen, Jorien de Mors. Dank je wel, uh, Na het uh, zwemmen en het schaatsen is het uh, in de top 5 uh, tijd voor het Wereldkampioenschap Handbal. Nummer 3. Nederland begint goed aan het duel met Zuid-Korea. En het is Nieke Groot die na ruim 4 minuten 3-0 maakt. Een bliksemstart dus voor de ploeg van coach Henk Groenen. We beginnen hartstikke goed en dan maken we het onszelf gewoon heel erg uh, moeilijk. 29, 26 is hier in Belgrado de eindstand. Ja, jammer dat het vandaag niet gelukt is. En zorgen dat we tegen Frankrijk weer een stap verder zetten. Ook dat is een land waarin we weer nou ja, 60 minuten goed moeten zijn om een goed resultaat te hebben. Op het WK Handbal en Servië speelt de Nationale Vrouwenploeg met de Nederlandse Hersenstichting op het tenu. Beide partijen kwamen met elkaar in contact via Joachim Tienstra. Keeperstenen bij Oranje en zelf jarenlang de doelverdedigster van het Nederlands team geweest. Vijf jaar geleden stortte haar wereld in. Tienstra kreeg tijdens het autorijden een epilepsieaanval... als gevolg van een kwadarige hersentumor. Pas een jaar later werd ze na een lange medische zoektocht geopereerd in Utrecht. Richard van der Maden vroeg de vries in hoe het nu met haar gaat. Uh, ik heb uh, in de zomer uh, een bestraling gehad, 30 keer in, uh, in zes weken omdat ik een groei had van de resttumor. Ze hebben, het is een astrocytoom. En een astrocytoom wil zor, zorgt ervoor dat het een, de cellen zich hechten aan het gezonde weefsel. Dat betekent dus dat ze de bomen hebben ze eruit gehaald. Maar de wortelen zaten er nog in. En die wortelen blijven doorgroeien. En die hebben we door de bestraling weer geprobeerd een stop te geven. Dus dat ze niet doorgroeien. Wat betekent dat voor jou, voor de lange termijn? Ja, dit ga ik niet overleven. Uiteindelijk ga ik dit niet overleven. Maar uh, we blijven gewoon vechten om uh, een zo goed mogelijk leven te hebben. Dus met uh, hoge kwaliteit en waar ik de dingen kan doen die ik leuk vind. En uh, door dus, uh, ik heb intussen alweer een MRI gehad en, en de uh, bestraling is goed gelukt. Ik ben wel mijn haren verloren, maar uh, nog niet meer streken gelukkig. Dus uh, ja, hij is op dit moment, op dit moment is weer gestopt. En uh, de arts zei uh, met een positieve oog kan ik zien dat het er uh, op dit moment weer goed, heel goed uitziet. Jij kunt ook alles nog doen wat je graag wil doen? Nou, ik heb minder energie, maar dat is gewoon het gevolg van bestraling. Um, en ik sta onder uh, grote controle, want bij de bestraling is ook mijn hypofyse uh, bestraald. Uh, dus ik doe er in principe echt zelf alles aan om zo gezond mogelijk te leven. Uh, behalve dat ik uh, een passie heb en, en die laat me nooit los. En dat betekent dus dat ik ook wel eens vaak... Uh, of ook wel eens later op bed ga. Uh, uh, altijd met handbal bezig ben. Uh, met mijn dieren, met mijn, uh, met mijn, uh, uh, mijn hobby's. En uh, ik heb natuurlijk familie. En ik probeer wel een, intens, uh, een gezond, maar een intens leven te, te voeren. De indruk die ik altijd krijg is dat je er toch heel sterk mee omgaat. En vooral ook heel positief alles probeert te benaderen. En misschien nog wel meer geniet van de kleine dingen in het leven. Ja, maar je moet wel. Tenminste, dat vind ik. Als ik, uh, als ik dat niet zou doen, dan moet ik op de bank gaan zitten en wachten tot ik doodga. En dat is niet de manier van leven die ik heb. Ik. Uh... Uh, ik, ik zeg wel dat ik het niet ga overleven. het zal wel niet. Maar als het uh, een kans biedt door gezond en uh, intens me positief te leven. Als dat een goede kans geeft om langer te leven. Dan zal ik dat in ieder geval aanpakken. Ik geniet ook van een wedstrijdje handbal. Ik geniet van mijn werk wat ik doe. Maar ik geniet ook van de boerderijen. En ik geniet van mijn paarden als ik even ga paardrijden straks. Ja, je zit je hele leven zit je al in, uh, in de topsport. Op dit moment ben je keeperstrainer, Eigenlijk ook al jaren bij het Nederlands Handbalverbond. Hoe gaan zij hiermee om, met jouw ziekte? Het team weet het. De meest, er zijn een aantal die zaten op de handelacademie toen mijn ongeluk gebeurde. Dus die hebben het van dichtbij meegemaakt. Het, het, het stukje waarin ik... het heel slecht met me ging. Waarin ik bijna 100 kilo was... door cortisonen en dergelijke. Dus die gaan er normaal mee om. Want die, die kennen dit geval al. Maar binnen het team is het geen... Is het geen is het is het niks meer waar we over praten. Soms vragen ze me even hoe gaat het met je... omdat ik nu een muts draag en weinig haar heb. Maar dan doe ik tijdens de... of bij de visie doe ik even mijn muts af... want dan is het me warm. ze dus, hé, hey, je haar uh, gaat alweer groeien en dat soort dingen. En best een modern kapsel wat je nu hebt en zo. Dus we hebben er ook heel veel lol over. En dat is juist uh, belangrijk. Want ik ben hier om te werken. Ik ben hier voor de WK en ik ben hier niet om zielig te zijn. Op dit WK prijkt de Nederlandse Hersenstichting... op het, uh, het, het prachtige... Nieuwe tenue, wat we vandaag ook gezien hebben in de wedstrijd tegen Zuid-Korea van de Nederlandse Hersenstichting. Heb je daar een rol in gespeeld? Nee. Het is eigenlijk het NRV zelf wat uh, daarop kwam, uh, omdat we geen sponsor hadden en het een uh, leeg tenue was eigenlijk. Uh, en het enige wat ik uh, altijd doe is als ik verjaardag heb. En ik had verjaardag in oktober. Dan zeg ik van ik wil geen bloemen, ik wil geen planten. Uh, hoe je hoeft voor mij geen cadeautje te kopen. En ik wil graag dat je uh, 25 euro bij de hersenstichting stort. Want uh, daar heb ik meer aan. Uh, dus ik denk dat het een beetje een, een, uh, ja, een idee is geweest voor het NAV. Dan te zeggen van nou dan, dan hebben we zoveel met de hersenstichting. Laat ons dan de hersenstichting op het shirt uh, Zetten. En, en hebben ze, natuurlijk hebben ze Mai en Henk gevraagd. En Groener de bondscoach. Ja, en, en, de, en de hersentichting zelf hebben ze gevraagd of ze dat uh, willen. En uh, we hebben een goede persconferentie gehad. En uh, hersentichting is super enthousiast. Zijn en mensen die ook van sport houden gelukkig. Ik heb veel met ze. Uh, we hebben een film samengemaakt. Um, ik heb uh, de hersenbokaal heb ik, uh, geregeld. Hè, dat, dat we die kregen van de NAV. Dus zij hebben veel voor ons gedaan en nu doen we wat voor hun. En, en het is een goede samenwerking. Even naar de sport, want inderdaad je bent hier om te werken voor het WK. Nederland uh, zo goed mogelijk de keepsters vooral ook in jouw functie te begeleiden naar uh, een zo hoog mogelijke prestatie. De eerste wedstrijd vanmiddag die er echt om ging tegen Zuid-Korea, ga je toch onderuit. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, we zijn heel goed begonnen. Um, en dat was een, een, een combinatie van heel, gewoon heel veel initiatief. Uh, veel spirit. Uh, Hart verdedigd. Um, dan heb je een goede dekking. En dan hebben de keepers het ook makkelijk. Je kijkt even specifiek naar de keepers. De uh, keepers hebben vandaag geen makkelijke wedstrijd gehad. Ze hebben bijna... het niet zo goed gedaan. Nee, ja, goed, niet goed gedaan. Ze hebben gewoon geen makkelijke wedstrijd gehad. En uh, of je het goed doet of niet, het was vandaag niet goed genoeg. En dat heeft te maken met een, een, een dekking die niet functioneert. En we hebben niet... De, de, de keepers die dan uh, zelf ballen pakken. Soms wel, maar vandaag was het niet een dag van, van de keepers dat je zegt van god, ik pak even zelf een paar extra ballen. Het was een samenwerking tussen een, een, op, op momenten slechte dekking en ook keepers die niet echt veel ballen pakken, maar uh, ga zelf als tegenover uh, Zuid-Korea een doel staan. Je merkt dat het gewoon een heel ander schot is als de meeste Europeanen schieten. Het is allemaal met heel veel draaiballen en het is met uh, veel stuit. Maar de stuit komt veel eerder dan een stuit bij een, uh, zeg maar een Noorse uh, speelster. Dus het is gewoon een heel ander soort handbal wat je speelt tegen een Aziatische ploeg. als tegen een Europese ploeg. Wat is tot slot jouw grote sportieve droom nog? Ik wil met dit, dit team graag naar de Olympische Spelen in 2016. Dat is het enige wat ik wil. En daarnaast wil ik natuurlijk gewoon spelers beter maken. Zowel uh, als handbalspeler, maar ook als persoon. Dus ik, ik ga ervan uit dat wij met dit team nog een paar jaar gewoon steeds hoger verder groeien. Totdat we, dat iedereen bang voor ons is. Jocelien Tienstra. Een uh, bijzonder verhaal. En na haar verhaal komen we in de top 5 uit bij nummer 2. Ik heb twee keer verloren op de WK in de Champions Trophy. En nu een uh, beslissend duel tegen 18 uur gewonnen. Dat is heerlijk. En hier staat ze dan. Alle druk op de schouders van Luciana Aymar. Die heb ik wel eens een shootout zien missen. Aymar, Aymar, de hoek is klein en Sombroek wint. Sombroek wint. Nou ja, dat is natuurlijk leuk. En het is mooi dat we met z'n allen het stadion hier stil krijgen. Aymar mist en Nederland gaat naar de finale van de Hockey World League. Gaat spelen tegen Australië. Het was een uh, ware thriller, de halve finale van de Hockey World League... tussen Gastland Argentinië en Oranje. De beslissing viel uiteindelijk dus in de shootouts. outs Bondscoach Max Caldas had genoten van zijn ploeg. Ja, ik ben enorm trots. En um, dat um, de spel dat we hebben gespeeld was uh, oogstrelend om te spelen. En dat we hebben gewoon hier de manier in de hoofd van de leeuw. Alleen um, ja, een paar foutjes kostte ze een goal tegen om te uh, laten ze komen in de wedstrijd. Ging de tweede helft hebben we dus niet... Er werd gewoon gekild, wanneer het had gewoon gekund met onze kansen. En dan blijf gewoon uh, close. Maar ik denk dat overal uh, ongelooflijk trots op de meiden en heel blij mee. Mooie wedstrijd hè? Absoluut, en uh, vanaf morgen wordt het nog mooier. Alleen, uh, hoe we het nu hebben goed gesteld, dan volgens mij zijn we best moe. Ja, Max Caldas en zijn dames zijn best wel moe, dat zei hij tegen Philip koken. Ja, inmiddels is die finale al heel dichtbij, over ruim twee uur. Gaat het beginnen? De finale Nederland-Australië van die Hockey World League. Philip Koken, nu aan de telefoon. Filip, goedenavond. Goedenavond. Uh, het is een beetje een uitspraak, parafraserend uh, op een uh, ander uh, groot toernooi, een uh, voetbaltoernooi. De finale was dat niet, de halve finale. Ja, zo voelt het wel een beetje, ook voor de Nederlandse speeltert natuurlijk. Dit is de wedstrijd van het toernooi geweest, qua ambiance, qua beleving publieke belangstelling, er is zoveel om te doen geweest. Hier hebben ze twee dagen daar lang toe kunnen leven. Het is niet eenvoudig om Argentinië in hun eigen land te verslaan. Dat is gelukt. Ja, en om dan je te gaan concentreren op de finale tegen Australië... dat zal niet al te makkelijk zijn. Uh, maar ze hebben uh, ook Argentinië verslagen... dus uiteindelijk hebben ze dus ook met, na met name mentaal uh, de, de, de middelen... om het toch weer te doen, zo lijkt het. Ja, maar ze zullen toch moeten vechten tegen het gevoel dat ze het al hebben bereikt. Want ze hebben natuurlijk uh, Argentinië verslagen. Ze zijn uh, vanuit achterstand teruggekomen. Weinig mensen hadden daarop gerekend, hoewel ze wel beter hockeyden in die wedstrijd. Maar goed, Argentinië, dat zijn echte resultaatvechters. Die klampen zich vast aan de tegenstander en gaan er in eigen land er vaak overheen. Vaak ook nog in de laatste minuten. Ja, dat is dan niet, nu niet gebeurd. En ja, dan hebben ze toch een staat van eucolisme. Dat zag je gisteravond ook onmiddellijk na de wedstrijd. Ja, dan moeten ze toch weer even uh, letterlijk en figuurlijk in het ijs. Ze moeten afkoelen. Ja. En uh, nou ja, daar zal die technische stap nu wel voor gaan zorgen... dat ze nou ook goed kunnen gaan spelen. Maar uh, ja, zoals ik zei, het zal echt niet makkelijk worden. Nee, tot nu toe werd de routine niet gemist. Maar misschien kan dat juist nu wel lastig zijn dat die routine er niet is. Ja, dat kan nu zeker lastig worden. Ook al omdat ik uh, Argentinië... Uh, Hockeyens een sterkere ploeg vind dan. Uh, of uh, Australië vind ik hockey een sterkere ploeg dan Argentinië. Om Argentinië was alles te doen, dat is de nummer 1 van de wereldranglijst. En dat is hier moeilijk. Maar Australië komt er echt aan. Dat is zijn nu de nummer 5 van de wereldranglijst. Maar die zijn al jarenlang, net als België werden mannen, aan het bouwen aan een nieuw topteam. Zoals ze ook waren in de jaren negentig... toen ze alles wonnen wat er aan te winnen viel. En je ziet langzamerhand dat Australië een topteam in wording is. Uh, leeftijd van 22 tot 28. Hele goede spelers. Een brede selectie. En uh, ik denk dat ze over een paar jaar horen ze bij de top 2 van de wereld. En dat zal Nederland vanavond wel gaan. Ja, en ze hebben natuurlijk ook, de Australische dames... meer hersteltijd gehad van hun halve finale. Ja, maar dat scheelt een uur of twee. Dat zal het dus wel niet maken, denk ik. Nee, ik denk vooral dat het uh, ja, Australië, die, die hebben al lange tijd niks meer gewonnen. Het is dus voor de eerste keer in vier jaar tijd dat Australië op een wereldtoernooi weer eens keer in een finale staat. Ze zijn ontzettend hongerig. Bovendien hebben ze een, een, een nieuwe coach. Die is coach als een Belgische mannen, geen toeval. Dat was de voorganger van Mark Lammers daar. En uh, die is onmiddellijk begonnen met een paar routiniers eruit te gooien. En vervangen door wat, uh, wat, wat jongere meiden. Ja, en die routiniers, die zijn nog steeds een beetje boos... dat wij Australië dat dat is. Dus die jongere meiden denken, ja, wij laten ons ook niet kennen. Wij gaan presteren. Dus die concurrentiestrijd is daar ook enorm. Dus ik, eh, ik denk dat het niveau niet zo hoog zal zijn... als gisteravond in het wereld tegen Argentinië. Dat komt wel, wel weer door de hersteltijd. Maar ik denk dat de spanning des te groter zal zijn. Zeg, er zitten nog wel wat mensen op de tribune... want het moet een enorme klap zijn voor de Argentijnse fans... dat zij niet in de finale staan. Nou, ik ben hier zojuist aangekomen. Een half uur geleden in dit stadion. En je het niet geloven, dit zijn echt voetbaltaferelen. Ja. Er stond uh, zeker 600-700 meter lang stond er een rij voor de kassa van mensen die nog binnen wilden komen. Ik kwam net even buiten. De wedstrijd is al begonnen. Er zijn echt uh, ik denk een stuk of duizend mensen die aan de poorten staan te rammelen, die er niet meer in kunnen. Ik denk dat het ook alles te maken heeft met dit dan het, uh, de laatste officiële wedstrijd in Argentinië ja. is van Luciana Aymar. Ja, want je hebt het natuurlijk over vred. de strijd om het brons, heb je het nu over. Ja, de strijd onder ons, ja. want Argentinië speelt niet in Hengeland. Er staat ook nog zo meteen met 1-0 achter. <gij> Goed. Uh, nog even één dingetje. Uh, Max Kaldas uh, vertelde al uh, dat ze hebben gewerkt met een mental coach. Kon je dat eigenlijk ook even merken? En kan je dat zo meteen, denk je, ook weer merken als we gaan beginnen in de finale? Ja, mental coaches zijn bepaald niet nieuw bij het vrouwenhockey. Mark Landers is daar al mee begonnen. Er, er, er wordt al heel veel vooruitgang mee geboekt. Het is toch wel, wel op vrijwillige basis. Wie dat niet wil, hoeft het niet. Maar uh, je merkt het aan het zelfvertrouwen van de speeltjes. Als de jonge meiden bijvoorbeeld één keer een slechte wedstrijd hebben gespeeld, dan zinken ze daar niet in. Dan kunnen ze daar bovenuit komen, daar helpt een mental coach tegen. Yeah. Maar bijvoorbeeld niet uh, bij het nemen van shootouts. Dat is gewoon een kwestie van training en veel doen. Dat is de oefening waar ja. kunst, kunt. En dat zag je gisteren ook weer in Arendtien En stalen zenuwen natuurlijk. Oh. Um, no, no, toch, toch, toch nog één dingetje. Argentijnse speelster Luciana Armar, je noemde haar net al. Ze werd voor de achtste keer uh, uh, uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. Is dat een doekje voor het bloeden of ben je het daarmee eens? Uh, nou, ik, ik ben het een eens, aan, maar de beste speelster aller tijden is. Echt, ik heb me verdiept ook in de geschiedenis. En ik denk niet dat er iemand is die zo compleet is, zo goed, die zo een elftal kan dragen. Die zo'n ook icoon is, niet alleen voor de land, maar voor de hele sport. Dus zij is absoluut de beste aller tijden. Ja, ik denk dit jaar, hoewel ze wel is uitgeroepen tot beste speelster van de Pan-Amerikaanse Spelen. Maar hier vond ik haar niet uh, op, op haar best. Ze is wel fitter dan bij de Olympische Spelen vorig jaar in Londen. Um, en het zal ook een beetje... dat ze nu weer gekozen is tot beste speelster van de wereld. Het is ook een beetje een oeuvreprijs. En ik heb daar wel vrede mee. Maar we ja. zullen uh, straks bij het wereldkampioenschap... in het ado van Den Haag... wat echt haar laatste toernooi is... dan zullen we gaan, gaan zien of ze het dan echt nog kan. Dan is het bijna 37. Ja, dan uh, is het maar afwachten. Oké, okay, Filip, dankjewel. Filip Koken, zo meteen te horen op nos.nl... bij die finale tussen Nederland en Australië... bij de Hockey World League. En ook op Radio 1 natuurlijk... Te volgen. Het slotstuk van de top 5 komt eraan. Na het zwemmen, schaatsen, handbal en hockey is nu tijd voor de koploper van de Eredivisie op nummer 1. Het is inmiddels bekend. Ik vertel geen nieuws als ik uh, zeg dat PSV bezig is aan een dramatisch jaar. Piazon scoort en het is 1-0 voor de ploeg uit Arnhem na 38 minuten. Vlak voor Rus is het gelijk geworden. Doelpunt van Havenaar. Hoe is het mogelijk? En dan is het 1-3. Leerdam, weer Leerdam. 2-3. Het wordt nog spannend, want ze hebben 84 minuten gespeeld. 2-3 is het en komt hier de 2-4 meteen van ja. Vitesse. Jawel, het is Pruppen. Hoe is het mogelijk? Het is 2-5. Hoe is het mogelijk? 2-6. Hoe is het mogelijk? 2-6, Vitesse wint in Eindhoven. Peter Bos, goedenavond. Trainer van de trotse koploper. Ben je ook echt trots? Ja, trots op die jongens. Ja, ja? ook op jezelf een beetje? Nee, dat eigenlijk niet. <laughs> maar meer op, meer op de spelen. Um, vooraf had je je spelers gewaarschuwd. Het zou een heet avondje kunnen worden. Uh, de, ja, PSV na het verlies vorige week natuurlijk tegen Feyenoord uh, heeft wat goed te maken. Uh, is dan de grootste overwinning dat, dat jouw spelers het hoofd koel cool houden... en niet in paniek raken in het eerste uur... terwijl ze toch uh, aardig wat aanvallen van de PSV te verduren kregen? Nou, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Hè? Zeker als je 2-6 wint in Eindhoven. Maar mm -hmm. we hebben het in het begin wel erg moeilijk gehad. Het was precies wat we verwacht hadden. Zij, zij startte erg fanatiek en, uh, en hadden ook de nodige kansen in die periode. We hebben zelf ook wat kansen gehad, maar zij hadden ze ook. En uh, Wij waren dan de eerste die scoorden, zij vlak voor rust. Dus uh, als het scoreverloop anders zou zijn... dat zij meer van die kans in het begin benutten... Dan, dan ga je een hele andere avond tegemoet. Nu was het zo dat ze enorm veel energie verspeeld hebben in die eerste helft. En dat de tweede helft wij wel aan ons spel toekwamen. En ja. uiteindelijk na zes 2 Had je klaar, dat ook dan? verwacht in de rust? Van, wij krijgen ons moment nog wel? Ik vond dat we niet goed stonden de eerste helft. En dat is wat we in de rust met name aandacht aan hebben besteed. En tegelijkertijd weet je dat zij zoveel energie al, al verbruikt hadden. Dat ze dat niet 90 minuten op deze manier kunnen volhouden. Dan vliegt in de laatste paar minuten de ene en de andere bal erin. Dan wordt het 6-2. Heb je het ook een beetje medelijden met Koku? De trainer van PSV? Nou, maar dan ben je op dat moment helemaal niet meer bezig. Achteraf, nee? achteraf. Is natuurlijk, er zit iemand naast je, en dan, dan is dat niet, uh, niet leuk. Maar op dat moment niet, want dan, uh, dan wil je alleen maar scoren en winnen, en het liefst zoveel mogelijk. Dat is nou eenmaal topsport, topvoetbal. Ja, uh, kan je je een beetje voorstellen wat hij nu meemaakt? Jawel, want ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Toen ik trainer bij de Graafschap was, heb ik ook zo'n. Uh, natuurlijk op een, op een ander niveau en ook mm -hmm. niet met vergelijkbare druk. Maar dat, uh, ja, als, als, als mensen zich op een gegeven moment tegen je keren, of wanneer je onder druk komt te staan, dan is dat niet, uh, niet fijn. Op welk niveau je dan ook werkt. Er wordt vaak gesproken over Chelsea 2. Steek jou dat bij Vitesse, omdat je natuurlijk een aantal huurlingen hebt uit Londen? Ik moet er eigenlijk altijd wel om lachen, omdat ja, ja omdat iedereen praat elkaar daarin na. valt er zijn drie, al mee, ja, ik vind dat het wel meevalt. Er zijn drie jongens die gehuurd zijn, die op dit moment bij ons in de basis spelen, en dat op elf spelers is dat niet zoveel, vind ik. En van die drie als je het op die manier gaat bekijken... is Van Arnold al drie jaar actief bij, bij Vitesse. Het ja, is eh, zijn derde seizoen al. Dus, dus ja, er zijn eh, weinig contractspelers bij welke club dan ook in Nederland... die drie jaar volmaken, die gewoon onder contract staan bij een club. Uh, maar toch, het is natuurlijk een, een hele grote, verschillende uh, spelersgroep. Je krijgt er mensen bij, uh, goede spelers, een aantal scheids. Het zit er al een tijdje, je hebt mensen uit, uit Arnhem zelf, de eigen jeugd. Is het voor jou moeilijk geweest om er een team van te smeden... met al die nationaliteiten? Nee, helemaal niet. Nee? Het, is, het, is, het is niet anders dan bij een andere club. Uh, ik denk dat voor jullie. En is jullie, dat meer dus de buitenwacht? Ja, wie ja, dat denkt. Ja, maar ja. Weet je wat het denk ik hoor? Wat het denk ik is, is het onbekende. Het onbekende van een eigenaar, dat kennen we in Nederland niet. Niet op de manier zoals het bij Vitesse gaat. Als je in Engeland kijkt, daar is eigenlijk uh, vrijwel iedere club is van een eigenaar mm -hmm. Vaak ook uit het buitenland. Geen Engelse eigenaar, Amerika, Rusland. Uh, daar is men uh, uh, eraan gewend. Wij in Nederland niet. En dan vinden we het eng. En alles wat we eng vinden, dat proberen we ja, af te stoten. Iets anders, maar, maar het Arnhemse publiek vindt het misschien ook een beetje eng. Het, waarom zit dat niet vol? Perfectes? Heb je daar een verklaring voor? Jullie spelen fantastisch voetbal. Staan bovenaan. Ja, uh, Goed, de mensen, dat vind ik ook op zich wel weer heel mooi. De mensen die er nu zijn, dat zijn er zo rond de 17.000. Uh, die waren er ook toen men uh, onderin uh, bivakkeerde. Ja. En dat betekent dat het eigenlijk heel trouw publiek is. En het is nu aan ons, spelers, staf... samen met de mensen die het beleid maken... om te zorgen dat het stadion vol gaat komen. Wij moeten zorgen dat we goed aantrekkelijk voetbal spelen. Dat we liefst zoveel mogelijk winnen, want dat helpt ook mee. En dan moeten we het vertrouwen terugverdienen van de mensen... die op een gegeven moment weggegaan zijn. Want het heeft natuurlijk jaren vol gezeten daar. Ja, maar als het zo doorgaat en je wordt herfstkampioen... terwijl het al winter is, Maar goed, je staat bovenaan. Wellicht zo meteen met de winterstop. Verwacht je dat er publiek terugkomt dan? Ja, ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen wat argwanend zijn. En dat, dat het even tijd nodig heeft. Maar goed, ze zien dat we nu over een langere periode aantrekkelijk voetbal spelen. Vooral dat. Maar dat ook nog eens gepaard gaat met resultaat. Wat toch ook altijd fijn is. Ik kan me voorstellen dat mensen daar uh, zoiets van hebben. Nou, dat wil ik toch ook wel een keer gaan, uh, gaan bekijken. Ja. Uh, jij, jij staat bekend om jouw, jouw speelstijl. Je, je wil altijd en overal hetzelfde spelen. Heb je daar moeite mee gehad? Om bij Vitesse jouw spelletje te spelen? Ja, in Het begin wel, omdat... Je moet spelers overtuigen. Vorig jaar heeft Vitesse, vind ik, een fantastisch seizoen gedraaid. Zijn vierde geworden. Hebben heel veel lof daarvoor gehad. Hebben dat op een manier gedaan die anders is dan de manier die ik voorsta. Um, dus dan moet je de spelers overtuigen dat het op deze manier ook kan. Dat je op deze manier ook succesvol kan zijn. Ja, wanneer je dan aan het begin van het seizoen uh, 4-2 verliest van RKC... Uh, dan kan ik me heel goed voorstellen dat, je spelers, dat, dat, dat spelers daar onzeker van worden. En, en zich afvragen, ja, maar kunnen wij dat wel? En is het niet beter om op de voet van vorig jaar verder te gaan? Ja, en dan moet je je vertrouwen krijgen en houden dat het goed gaat. Dan moet je winnen. ja dat dat is uiteindelijk, uiteindelijk gaat het daarom, als je wint... Dan, dan, dan krijg je zelf daar vertrouwen van. Maar ook je spelers krijgen daar vertrouwen van. De omgeving krijgt daar vertrouwen van. Dus uiteindelijk moet je winnen. Ja, en Kan je jouw spelwijze altijd spelen met welke spelers je ook tot je beschikking hebt? Of, of heb je daar liever zelf nog invloed op wie je wel en niet kan halen bijvoorbeeld? Het ja, hangt natuurlijk van het niveau af waarop je mag werken. Ja. Je hebt een bepaald idee over hoe jij voetbal graag gespeeld ziet worden. Maar je bent altijd afhankelijk van de spelers die je hebt. Dus als ik ergens aan een klus begin, dan ga ik altijd eerst kijken en inventariseren. Wat voor spelers heb ik tot mijn beschikking? En als je dat gedaan hebt, dan ga je daar een manier van spelen bij, uh, bij verzinnen. Mensen waren heel bang ook in Arnhem dat ik alleen maar met drie verdedigers zou gaan spelen. Ja. Maar dat hebben we uiteraard niet gedaan. Maar dat was vorig jaar bij Heracles was dat wel de manier... omdat ik vond dat we fantastische middenvelders hadden... waar ik er eigenlijk maar drie van op kon stellen. Dan stel ik er liever vier van op. Um, in de winterstop uh, ga je dan nog iets doen? Uh, wil, wil Vitesse zich nog roeren op de tra op transfermarkt... om die titel binnen te slijpen, de eerste? <laughs> Als het zo simpel zou zijn, dan, dan zou dat wellicht zeker gebeuren. Heb je het nodig, het bedoel ik eigenlijk? Ja, nou kijk, ik, ik ben gewoon trainer. En ik ga niet over wat er kan of wat er niet kan. Maar als je mij als trainer vraagt... dan vind ik dat we een aantal posities uh, niet dubbel bezet hebben. En daar kunnen we in de problemen komen. Ja. Je komt ook misschien in de problemen met je spitsen. Want Mike Havenaar, daar hebben we er maar één van. Hè? Krijgt hij uh, nog een schorsing opgelegd? Ja, ik weet het niet. Ik, ik, heb op... je het toch teruggezien inmiddels? Ja, ik heb het teruggezien. Want in de wedstrijd dat zat ja. ik te ver vanaf, heb ik het niet kunnen zien. Zoals velen denk ik niet. Ik schrok, ik schrok toen ik het op, uh, op televisie zag. Uh, tegelijkertijd ken ik Mike, weet ik wie het is. Nou, dit zal hij nooit, en dat weet ik gewoon zeker, nooit uh, expres doen. Want zo zit hij als mens niet ja. in elkaar. Maar zo beoordeelt uh, een terugcommissie dat wellicht niet? Wellicht niet, nee, dat, kan, dat, dat, dat zou best kunnen. Maar goed, ik ken de man wel. Ik ken de speler. Ik werk ondertussen een half jaar met hem samen. Die zal nog geen vlieg kwaad doen. En het enige, en ik heb hem ook na de wedstrijd aan hem gevraagd, hè, want ik werd er meteen mee geconfronteerd. Ja. En Ik had het niet gezien, dus ik vroeg aan hem wat er nou gebeurd joh? Hij zei van nou goed, ik wil de ballen afschermen en ik stap zij. En, ja, en het maar. Het breed, hè? Ah, Ja, ja met hij, voet, hij stapt met zijn, beetje, zijn voet. Ja. Maar een heleboel spelers doen dat. die met hun been opzij stappen. om de tegenstander te beletten. om bij die bal te komen. En daar, dat, dat is gewoon het afschermen van de bal. Maar goed. Piet is een koploper volgende week. Wie krijgen jullie? Wij krijgen thuis nak. NAC, NAC Breda. In eerste plaats 1 januari. Ze zouden maar kunnen. Nou, dan moeten we nog twee, twee wedstrijden zien, zien te winnen. Oké, okay. Wens je veel succes. Dank je wel. Peter Bos. Dank voor je komst naar de studio. Ja, nog even die stand maar even uh, vertellen hoe het staat. Vitesse aan de leiding met 33 punten uit 16 wedstrijden. Twee punten erachter dus. Ajax won ook natuurlijk afgelopen weekend er ook Twente won. Zij het nipt van AZ, maar telt ook. En Twente heeft drie punten achterstand op Vitesse. En Feyenoord uh, heeft er alweer zes, maar won ook vandaag van Veen. Eén wedstrijd is er gespeeld in Italië vanavond. Inter liet punten liggen. Het werd 3-3 tegen Parma. Inter staat vierde in de A, op alweer 12 punten van koploper Juventus. Ik hey, dank u voor het luisteren. Morgen melden we ons weer zo direct het oog met Mieke van der Wij. Ik wens u nog een hele fijne avond. Dag. Opium Radio gaat verhuizen. Oh yeah. Ch -ch -ch -ch -ch